Adele! Uh,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 the Moet ik in het buiten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 De Taliban hopen dat de Partij van de Arbeid een hoofdrol krijgt in het nieuwe Nederlandse kabinet. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat in een telefonisch interview met de Volkskrant. Hij prijst het besluit van de PvdA om zich tegen de missie in Uruzgan te keren. Ook brengt hij de gelukswensen van de Taliban over aan de burgers en de regering van Nederland... voor de moed om zo'n onafhankelijke beslissing te nemen. De woordvoerder herhaalt in het interview het standpunt van de Taliban... dat onderhandelingen over vrede in Afghanistan ondenkbaar zijn... zolang er buitenlandse troepen in het land zijn. Verzetsman Betters de Raaf wordt vandaag, 66 jaar na zijn dood, begraven in Heiloo. De Raaf stierf aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar zijn lichaam was sindsdien vermist. Begin vorig jaar gingen nabestaanden op zoek naar de stoffelijke resten... waarbij ze de hulp kregen van de Duitse overheid en oud-kampbewoners. de Raaf zat in het verzet in Drenthe en kwam na zijn arrestatie terecht in kamp Amersfoort. Uiteindelijk werd zijn lichaam gevonden in een massagraf bij Leerbek, een buitenkamp van Gamme. De minister van binnenlandse Zaken van Noord-Rijn-Westfalen... heeft in bedekte termen gezegd dat de burgemeester van Duisburg moet opstappen. In het ochtendprogramma van het ZDF zei minister Jäger... dat de burgemeester ook een morele verantwoordelijkheid heeft. Het zou goed zijn als burgemeester Sauerland snel antwoord geeft op de vraag... of hij het moreel kan verantwoorden... dat er zoveel fouten zijn gemaakt voor en tijdens de love parade al dus Jäger. Gisteren werden de eerste bevindingen bekendgemaakt... van het onderzoek naar de ramp in Duisburg waarbij 21 doden vielen. Het voorlopige rapport was vernietigend voor de verantwoordelijken. Waarschuwingen van de politie zijn genegeerd. Er was veel te weinig beveiligingspersoneel. En het was volstrekt onverantwoord dat er maar één toegangsweg tot het terrein was. Het weer in het oosten buien. Vanmiddag met kans op onweer. In het westen droog en vrij zonnig. Het wordt een graad of 20. Morgenochtend buien. S'middags droog en zonnig. Het wordt morgen 21 graden aan zee. En een graad of 24 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.